Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Nou net wel met het NOS journaal. De verhoogde straling die is gemeten bij de Japanse kernreactor in Onagawa... ...is waarschijnlijk afkomstig van de meer zuidelijk gelegen centrale in Fukushima... Volgens experts is de radioactiviteit door de wind meegevoerd en volgens de exploitant van de centrale in Onagawa is er niets aan de hand met de koeling van de reactoren. In een van de reactoren in Fukushima was gisteren een explosie. De opstandelingen in Libië lijken steeds meer terrein te verliezen aan aanhangers van Gaddafi, vooral door de luchtaanvallen van het huidige regime. Troepen van Gaddafi rukken steeds verder op naar de stad Benghazi in het noordoosten, de machtsbasis van de opstandelingen. Een week geleden hadden de opstandelingen vrijwel het hele oostelijke deel van Libië in hun macht... maar dat lijkt nu niet meer zo te zijn. Bij twee zware verkeersongelukken zijn vanavond een dode en acht gewonden gevallen. Op de A16 bij de Brine Noordbrug vielen bij een botsing met vier auto's één dode en twee gewonden. De snelweg was urenlang in de richting Rotterdam afgesloten. Bij een ongeluk op de A13 in de buurt van Delft raakten zes inzittenden van een auto gewond... toen de bestuurder onwel werd en in een sloot reed. Bij Veilinghuis Sotheby's in Amsterdam hebben deze week zo'n 10.000 mensen de spullen van de koninklijke familie bekeken die vanaf morgen onder de hamer gaan. Het zijn meer dan 10.000 voorwerpen en meubels uit de nalatenschap van koningin Juliana. De veiling begint morgen en er zijn al 4.000 biedingen binnen, ook uit het buitenland. De opbrengst geschat wordt zo'n anderhalf miljoen euro, gaat naar goede doelen. In de Eredivisie zijn Twente en Ajax twee punten ingelopen op koploper PSV. De Eindhovenaren speelden met 2-2 gelijk tegen NEC, terwijl Ajax en Twente wonnen van respectievelijk Willem II en VVV. De andere uitslagen Feyenoord NAC 2-1 en de graafschap ADO Den Haag 1-0.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 ...en dan ook voor kinderen leren lezen met de Bijbel... ...met hele simpele Bijbelboekjes, Bijbelverhalen... Mm -hmm. ...in hun moedertaal. Ja. En uh, alfabetiseringswerk wordt dus ook door de Bijbelgenootschap gedaan. Nou, als je de Bijbel hebt en uh, je kunt hem lezen... ...of in sommige situaties horen... ...want hij wordt ook uitgegeven uh, op cassette... Hier ...in Nederland zou ik de mp spelers ja. doen... ...maar daar zijn cassettes veel meer gangbaar... ...dus we uh, doen het vaak op cassette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 Dat ja. is een, de aanhanger van een vrachtwagen, oh, okay. maar als die op een plaats staat, wordt die uitgeschoven, is die twee keer zo groot. En daar kan een hele schoolklas in zo. en dan is een programma van ongeveer anderhalf uur, interactief, uh, multimedia, hmm. waarin de leerlingen die komen uh, ook een quizzen kunnen doen. Ja. Er zijn stemkastjes en dan kunnen ze zien van wat de vragen zijn. Nou, dat laat onder andere zien van, uh, dat een heleboel spreekwoorden en gezegd die in Nederland bekend zijn, dat die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 ontdekken dat de Bijbel niet alleen maar... een zwart boek is wat in de, kaft, de kast staat... maar dat het nog steeds... invloed heeft op de ja. mensen... nu. En eh, nou, als die date ze goed bevalt... dan hopen we dat de leerlingen... dan ook op een gegeven moment dat boek gaan pakken... en er zelf mee aan de slag gaan. En dan is natuurlijk het werk van Gods Heilige Geest... Eh, dat er wat meer gebeurt... dan alleen maar de woorden lezen. Ja. Ja. Bij dit programma is... Eh, ook nog... Eh, ...zodat als een, uh, een school langs is geweest, dan wordt het afgesloten met een soort uh, journaal. Een paar leerlingen worden gevraagd een journaal te presenteren... Voor bijvoorbeeld dat ze uh, Moses interviewen, die net door de Rode Zee is gegaan en droog aan het land komt... En, ...dat dan de zee weer teruggevloeid is... ...van nou wat is er nou gebeurd en hoe speelt... ...s avonds kunnen de kinderen, kunnen leerlingen... ...dat op internet zien... Oh, dat hun is eigen heel verhaal. leuk. Dus het is heel interactief en met verschillende media... Ja. ...dat is wel heel eigentijds ook ja. voor de jongeren... Hè? Ja. ...dus uh, ja, als ze dan geïnteresseerd zijn... ...kunnen ze er ook mee verder... Ja. ...en er is uh, waarschijnlijk ook een website... ...kunt u die misschien even noemen van het Bijbelgenootschap.nl Bijbelgenootschap Ja, daar, daar kunnen jongeren natuurlijk ook altijd terecht om uh, te kijken... En uh, hoe kom je aan zo'n uh, programma in zo'n trailer als school? Wordt dat op de scholen geïntroduceerd of gaan de scholen zelf dat boeken bij u? Alle scholen uh, hebben daar informatie over gekregen via een brief. En uiteraard staat dat uh, op de ja. website ja. Uh, door linken naar bibledate.nl. Uh, maar wat ook heel vaak gebeurt is dat... Uh, Docenten, levensbeschouwing of godsdienst elkaar op de hoogte houden en zeggen van ja. dat is interessant. Mm -hmm. En als wij afspraken met school in een bepaalde regio hebben, dan laten we ook altijd in die regio weten van hé, hey, dan, dan komen mm -hmm. we daar en we hebben nog één of twee dagen dagdelen vrij tekenen Ja, dus mensen kunnen intekenen, de ja. scholen kunnen dat zelf voor kiezen. Ja. En er nou, zijn ook dat een, wel uh, niet-christelijke scholen misschien die zo'n programma uitnodigen. De meeste christelijke scholen, maar ja. ja, we weten natuurlijk ook dat uh, heel veel van de leerlingen die ook naar christelijke mm. middelbare scholen zijn, helemaal geen kerkere achtergrond hebben. Nee, ja. Dus als zodanig is, ook gewoon nou, laten zien ja. Ja. dat de Bijbel een date, een afspraakje waard is. Ja. Maar dat is een heel goed uh, programma, zo te horen. Is er ook zoiets voor kinderen of is het dit is meer op tieners gericht in middelbare school? Dit is school. op tieners gericht. Uh, dit project loopt nog tot uh, komende zomer. Mm -hmm. Dan stopt het, want dan heeft het vier jaar gedraaid en dan is alles eigenlijk versleten, afgeschreven. Mm -hmm. Voordat we hiermee begonnen hadden we een programma dat heette de Ark Venture. Dat was ja. ook een trailer die dan aan twee kanten uitschoof en daar konden basisschoolleerlingen ook een uh, project volgen. Maar die is gestopt en. Uh,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 De bijbelgenootschappen eh, onderst worden ondersteund door alle kerken. Okay, ja. Door de alleroudste kerken, dat zijn de orthodoxe kerken, Grieks-orthodox, eh, Koptische kerken, Midden-Oosten, mm -hmm. Russisch-orthodoxe kerk. De iets jongere katholieke kerken, daar is ook een hele nauwe samenwerking mm -hmm. mee, eh, ook met eh, specialisten in het Vaticaan en de eh, bijbelorganisatie van de katholieke kerken.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 En dat heeft uh, nog steeds uitwerking. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Uh, wij zijn, mijn vrouw en ik hebben uh, uh, tien jaar in België gewoond. En toen we uit België weggingen, toen gingen, kwamen we hier naar Haarlem, waar ik toevallig ook geboren ben. En uh, toen zijn we op zoek gegaan naar een kerk waar wij ons het beste thuis voelden. Onze kinderen zich het beste thuis voelden. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen in de kerk van Nazarener... En uh, nou, daar voelen we ons nog steeds uh, heel erg thuis. Ja, dat is een fijne gemeente, hè? Ja. En daar ben je al heel lang, dus? Ja, sinds wij, in, uh, ik woon nu bijna 25 jaar in HLM... en al die tijd zijn we bij deze gemeente betrokken geweest. Nog steeds. En uh, dat is een kerk met, iets met Wesley, methodisten...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 Waar ik uh, verantwoordelijk was voor een heel stuk organisatie. Hm. Uh, de hoogtijdagen waren er 200 studenten die intern in hm. het oude jesuitenklooster woonden. In Heverlee was in dat he? ja. ja. En uh, die kwamen uit uh, veel verschillende landen. Er werd lesgegeven in het Nederlands hm. en in het Frans. In de Franse afdeling maar ook heel veel mensen uit Franstalig Afrika. Ja.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 Want op zich, uh, uh, ja, ik heb veel geëvigiliseerd in België. Eigenlijk is België zo dichtbij, maar eigenlijk ook een zendingsland in deze tijd. Hoe kan je dat zien? Uh, dat is waar. België is natuurlijk traditioneel katholiek land. Dan moet je wel onderscheid maken tussen Vlaanderen en Wallonië. Allebei katholiek, maar allebei door een hele eigen ontwikkeling doorgemaakt. Maar dat is een heel sterk uh, cultureel sausje.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 Voor de mensen? Hoop is er altijd, zolang we een levende God hebben. Het, het sluiten van kerken heeft ook natuurlijk met generaties te maken. Hè? Want als je kijkt naar uh, uh, de mensen die naar de traditionele kerken gaan, zowel katholiek als protestant, dan zie je vaak veel grijs haar. De moeilijkheid is dat het niet altijd lukt om de jonge generatie mee te krijgen in de geloofsoverdracht hmm. ik geloof dat Corrie en Boom dat ooit zei, God heeft geen kleinkinderen ja, klopt, iedereen ja. moet zijn eigen beslissing nemen hmm. en uh, dat wordt ook wel mensen voorgehouden maar wat ik net zei er is zoveel welvaart in Nederland dat een heleboel mensen denken nou ik kan het wel zonder God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 En daar werd ook gezegd van laten we alsjeblieft kijken wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Ja. En uh, wat daar gecommuniceerd werd dat zie je al in sommige jeugdbewegingen dat mensen elkaar ontmoeten dwars over alle kerkmuren heen. En daar zie je een, een positieve ontwikkeling in. Mm. Uh, hoewel we heel voorzichtig moeten zijn om dat in aantallen uh, vast te leggen. We zijn eigenlijk een beetje terug gaan naar de tijd van het Nieuwe Testament. De eerste gemeentes die ook in een tijd van, van niet-christelijke samenleving leefden. Ja. En dat zien we gebeuren. Dus uh, de afkalving van de traditionele kerken verwacht ik nog een behoorlijke tijd door zal gaan. Maar tegelijkertijd zie je ook dat de christen elkaar dwars over alle kerkmuren heen erkennen, herkennen...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 Wordt. ...en ik heb dat in Peru ook zien gebeuren... ...ook onder de kinderen waar ik net over vertelde. Uh, als ik denk aan de kerken... ...dan is een heel belangrijk aspect... ...dat de christen laten zien... ...dat het leven met Christus relevant is. Uh, Peter schrijft daar iets heel moois over in zijn brief... ...dat je zelf met Christus moet leven... En dan is je leven anders en dat je dan bereid moet zijn om verantwoording af te leggen aan mensen die vragen, waarom ben je anders? En dan heb je de ruimte om daarvan te kunnen vertellen. Ja. En dat is dus niet dat je je voeten tussen de deur zet ergens, maar dat je je leven laat zien, hé, hey, het is anders. Dat je mensen jaloers maakt, ja. daar spreekt Paulus ook al over in de Bijbel. En dat ze, als ze met vragen komen, zeggen van, ja, maar dat komt omdat je Jezus kent.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 En licht heeft ook geen functie als het uh, verstopt wordt, maar mm -hmm. moet zichtbaar zijn. En zelfs in grote duizenden is, is één lampje te zien. Ja. En dat ja. is de uitdaging die wij als christenen hebben om het trauma te laten zien. Mm -hmm. Even terug naar Peru. Waarom wil het Bijbelgenootschap daar kinderen helpen met hun gezondheid, met voeding, samen met Bijbelverhalen? Dat is om te laten zien dat de aandacht er aandachtig is.